Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt druk gediscussieerd over de avondklok. Vanmiddag wordt er gepraat over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. En de Tweede Kamer moet daar ja tegen zeggen. En veel politici vinden vooral de avondklok wel erg ver gaan. Zo vindt D66 het niet oké okay dat je al om half negen binnen moet zijn, vertelt mijn collega Xander van der Wulp. Dat vinden zij te vroeg. Zij willen eigenlijk half tien als starttijd. En het zou dus kunnen dat ze dan uiteindelijk uitkomen na wat politieke handelingen. Klap ...op een starttijd van 9 uur. Avondwinkels die maken zich natuurlijk helemaal zorgen over de avondklok. Ze zaten al in de problemen omdat ze na 8 uur geen alcohol mogen verkopen... ...en overdag opengaan is geen optie, zegt deze avondwinkel in Leiden. Dan moeten we onze prijzen aanpassen. We hebben andere prijzen dan wat je in de supermarkt... ...omdat zij grote aantallen kopen. Dat kunnen wij niet doen. Het gaat heel zwaar worden voor ons. En dan slapen we de laatste tijd ook nog eens slechter, blijkt uit onderzoek van een matrassenfabrikant onder duizend Nederlanders. Veel mensen komen moeilijker uit bed en we doen vaker een powernapje overdag. En dat komt allemaal door corona, zegt de onderzoekster. Je ziet echt dat veel meer mensen meer stress hebben over zelf ziek worden of mensen die om hun heen die ziek worden. En daarnaast het is het natuurlijk ook goed om te bedenken dat we veel minder sociale contacten hebben. En dus ook veel minder ontspanningsmomenten op een dag. Een powernapje is trouwens geen slecht idee, zegt ze, maar te veel overdag slapen? Dat moet je dan ook weer niet doen, want dan kom je s'avonds weer niet in slaap. Het is ook Wout van Aert die de weer. Wout van Aert, Wout van Aert. Zorgt voor een 2 op een rij voor Jumbo Visma. En Wout van Aert blijft in de geel-zwarte kleuren van Jumbo Visma fietsen. Hij heeft een nieuw contract met de Nederlandse ploeg getekend tot en met 2024. Hij wilde er ook graag blijven, maar duurde even voor het financieel rond was.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 Ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl woonverzekering. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Lunchroom van 12 tot 3. Van 12 tot 3, van 1 tot 3 natuurlijk. We zijn weer terug op de donderdagmiddag voor eventjes dan. Hier zijn we. Goed dat je luistert.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 One recurring theme. The one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. That you could give Wat is het is toch mooi om met Coldplay dit programma binnen te komen. Met hun uh, nieuwste single Flex heet hij hier op ZFM Zandvoort... bij de ZFM Lunchroom. Goed dat je weer luistert. Van 1 tot 3 zijn we hier weer op deze zender bij uh, ZFM Zandvoort. Uh, te volgen natuurlijk uh, via de weg dat je dat nu doet... maar via www.zfmsandvoort.nl. De onlangs vernieuwde website kun je ons ook aanschouwen... via de mooie webcam. Dan sta ik hier zo uh, gezellig te dansen achter die tafel. En ook dan zie je me twee uh, mede-presentatoren van vandaag... Uh, dat is namelijk op rechts op microfoon 2, uh, Lucy. Daar zijn we weer. Goedemiddag, Jelmer. Goedemiddag. Wat gezellig dat we er weer zijn. Het oh, zo de... leuk om met jou uh, dit programma ja. te, te doen. Ja. ja, ik ben benieuwd of dat de komende twee uur weer gaat lukken. Maar goed, vast uh, wel. Uh, en op microfoon 4, uh, Joelle. Hallo, Jelmer. Ook alweer de derde keer. Ja, zeker. Op deze radio. Gezellig dat jullie er beiden zijn. Uh, en vandaag hebben we natuurlijk ook weer een bomvol programma. ZFM Lunchroom. Uh, we bespreken natuurlijk elke half uur de nieuwsflits. Dat zijn dan in totaal twee nieuwsflitsen. Want er zit twee keer een half uur in ons programma. Haha. oké. Okay. We hebben weer een artiest van de dag. We hebben de lekkerste muziek uh, vertrouwd hier voor uh, de middaguren. Uh, we bespreken natuurlijk het nieuws van deze dagen. De, uh, de aanstaande avondklok. Oh yeah. uh, Ik heb het met Joelle oh. nog even over. Want zij heeft voor de opleiding ook uh, laatst een item voorbereid gemaakt... Uh, uh, oh, en daarbij uh, gesproken met jongeren, uh, hoe zij de impact van de afgelopen bijna jaar uh, hebben ervaren in de lockdown. En die wel bijna gewoon dat jaar rond gaat maken tot uh, in het voorjaar. Uh, we hebben nog veel meer te bespreken. Ook het, mijn favoriete onderdeel, het recept, komt natuurlijk weer voorbij. En, uh, een liedje van de sidekick van Lucy, die is ook weer meegenomen. Maar zoals ik net ook al even zei, tussen de zinnen door, we hebben vandaag ook weer een artiest van de dag. En misschien als je afgelopen dinsdag naar ZFM Lunchroom hebt gelu heb geluisterd van 1 tot 3, uh, dan heb je misschien al uh, voorbij zien komen. Aan het begin van het programma werd ik namelijk gebeld op mijn verjaardag. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dat was leuk. leuk, hè? Dat was ja. zeker leuk. En toen mocht ik ook een uh, verzoeknummertje indienen. En dat was uh, van de gloednieuwe Nederlandse artiest... Uh, de opkomende artiest, de vrouwkje. ze is 19 jaar. Uh, nou, dat is ook uh, toevallig dezelfde uh, leeftijd als ik. Uh, en uh, dan kondig ik haar nummer aan... en zij zingt dan een nummer voor ons... Uh, en die is dan uh, vandaag, we uh, draaien wat extra muziek van haar. Twee nummers om uh, precies te zijn. En haar eerste nummer waar uh, veel mensen uh, die, die haar volgen, uh, uh, uh, uh, die, die kennen deze wel. En dat is haar nummer Onbezonnen. En dat gaat eigenlijk over de kindertijd. Uh, ja, tot een bepaalde leeftijd. Dat je gewoon lekker vrij kan zijn zonder zorgen zonder van buitenaf. Zorgen, ja. En uh, ja, het is een Nederlands nummer. Komt altijd lekker binnen. Uh, hier op de Zandvoortse Eter. Goed dat je luistert naar ZFM Lunchroom. Hier is met Onbezonnen. Zeven dagen maandag achter elkaar aan Elf maanden hersen, elke dag volle maan. Als je eenmaal onwaakt bent kom je nooit meer in slaap en als je eenmaal geraakt bent dan ben je geraakt.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 Was, uh, dat was vrouwtje met het nummer onbezonnen. En ze heeft onlangs ook haar uh, eerste EP uitgebracht, waar uh, meerdere nummers ook uh, op te vinden zijn. Waarvan er eentje in het volgende uur uh, ook draaien. Dus. Uh uh, ben je daar benieuwd naar? Blijf dan zeker luisteren naar het zfm Lunchroom van 1 tot 3. En uh, ja, ik vind het. Uh, ik, ik ontdekte de artiest pas laat. En uh, ik zag van de week toevallig ook een portretvideo van haar. Uh, dus over haarzelf, zeg maar. Mm -hmm. uh, 10 minuutjes van, uh, van 3 voor 12. Het kanaal, ik weet niet of dat bij een van jullie bekend uh, voorkomt. Uh, nou ja, die maakt veel met muziek en artiesten. Uh, uh, uh, reportages, video's en dus ook portretten. En dus ook van deze artiest. Uh, zeker een aanrader om die te kijken. Het is echt ja. uh, nieuw. Nou, ik hoorde hem voor het eerst van de week, de, dankzij jou. Ja. En ja, ik dat vond was dat uh, een heel mooi nummer. En ook, ik begrijp ook uh, wat, dat jij er feeling mee hebt. Maar het zijn ook wel uh, eigen nummers wat ze maakt. Zeker, ja. Dit Schrijf, is helemaal is inderdaad zelf. En uh, ook al doet ze dan soms covers. Uh, dat zijn dan vaak van Engelstalige nummers. Dan probeert ze er altijd haar eigen draai aan te geven. Om toch nog even wat Nederlandse coupletten ertussen te stoppen. Dus uh, zeker een aanrader en... Uh, en en zeker zijn, te waarderen. Het zijn allemaal nummers met een boodschap. Zeker. Zeker. Ook uit haar persoonlijk leven. Ze vertelde dat het vaak ging over. Uh, over de, uh, ja, wat ze zelf meemaakt, inderdaad. Ja, ja. Echt uh, van die klassieke redenen waarom je een liedje schrijft, eigenlijk. En ja. dat is ook wel weer mooi om terug te vinden. Maar Want, ja, ik vond uh, dat nummer wat jij even een week uh, uitzocht. Uh, uh, een ja, heel mooi nummer. Ja, inderdaad. De cover van Same Love. Die is ook uh, ja. inderdaad aan te raden om terug te luisteren. Uh, en uh, het is vast niet de laatste dag zijn dat we haar draaien op ZFM. Want ook op de lokale zender hebben we daar natuurlijk aandacht voor, voor nieuwe artiesten. Uh, maar dan gaan we even over uh, naar het volgende onderwerp. want daar is het langzamerhand wel tijd voor. Want op de klok is het kwart over één. En het begint, dat betekent dat we het even over die andere klok gaan hebben. Namelijk de ja. avondklok. Oh. Uh, dus ja. ja. Hey, jongens, daar komt het toch echt aan. Ja, het is eigenlijk best wel heftig. Maar ik probeer er een beetje luchtig over te praten. Omdat nou, het allemaal best wel uh, ja, het jammer is. Uh, de, voor heel veel mensen is het een dingetje, denk ja. ik. Alleen voor de jongeren zal dat wat lastiger zijn. Want jullie zijn veel meer onderweg van hier naar daar dan de ouderen. Ja, de ouderen, zeker. Van, ook, al, ook al is dat natuurlijk ook al flink beperkt. Maar inderdaad, uh, de jongeren gingen dan misschien nog. Ook al was dat maar misschien uh, dat je een keer een avond, uh, een filmavond hield. Ook al was dat maar bij ja, maar één, dat vri één vriend of vriendin. Uh, maar dan kan je dat, dat contact vervalt dan ook. Want ja. overdag ben je druk bezig. Met school, met werk, met van alles. Dat valt totaal weg. Dus ik denk dat de jongeren echt nog wel... Uh... Hier gaan de jongeren nog veel meer last van krijgen dan de ouderen. Want wij zijn na de awas en na het niet ja. koken... Ja. zeggen we nou, ja, we da, gaan da, da, lekker Daar gaat uh, de da uh, NPO aan. En dan, uh... Ja, zeker. Want ik, ik had bijvoorbeeld dit weekend... dat ik een wie is de molavond met een vriendin gepland. Nou ja, dat kan dus ook niet doorgaan. Omdat het na de avondklok is. Ja, precies. Ja, dus dus Terwijl het eigenlijk doen. dan weer volgens de regels... Uh, wel staan mogen, want je mag overdag dan wel weer met maximaal één uh, op bezoek. Ja. Maar ja, het is niet anders. Ik ja. hoop ook echt, uh, ik denk dat we dat uh, gedrieën kunnen zeggen, dat het uh, dat deze maatregel dan eindelijk ja, wel ja, is. Uh, functioneel is. Uh, hoewel ik dat nog steeds betwijfel, maar ik, die hoop uh, blijf ik toch hebben. Maar uh, jij hebt vanochtend en nu ook nog een beetje het debat uh, ja, gevolgd. Ja, ik, uh, ik, uh, uh, ik, ik heb het een klein plaatsting. beetje gevolgd en ik heb uh, onder andere uh, iemand van de uh, Leonie heb ik gezien. En uh, ze vindt dat er goed gekeken moet worden naar de uitzonderingen van de avondklok. En vraagt ook hoe dat geregeld moet gaan worden in de Tweede ja, Kamer. Ja, precies. Uh, en en uh, ja, vaccineren, vaccineren. Dat tempo moet omhoog, zegt ze. En, uh, ja. en ook zij herkent de signalen dat werkgevers hun werknemers dwingen op locatie te komen werken. En ze wil weten wat het kabinet daartegen gaat doen. Ja, inderdaad. Want naast die avondklok inderdaad zijn er ook weer uh, andere maatregelen aan toegevoegd... om zoveel mogelijk partijen dat mee te krijgen. Want er moet vandaag nog over gestemd worden uh, ja. bij een meerderheid. Uh, bijvoorbeeld een vliegverbod komt er. Uh, ja, dat was een wens van uh, uh, de wat linkse partijen. Uit zeg de verre maar. landen. Ja. Uh, ja, ja, iedereen vond het gek. Ik bedoel, er was een, uh, een mutatie aan de gang. In, in uh, Engeland waren de ziekenhuizen rood, paars gekleurd bijna van, uh, van de ellende. Ja. En de vliegtuigen met... Uit Engeland bleven ja. aankomen, vijf, ja. vijf per dag als ik het ja, goed heb. Ja, precies. En ook een uitzondering voor de talkshows komt er dan. Dus uh, we kunnen nog wel ja. elke avond dan kijken naar op één. Nou, uh, op zich is dat natuurlijk niet uh, vreemd, hè? want talkshow heeft natuurlijk een bepaalde relevantie. Maar ja. ik vind niet dat je dan eigenlijk, zou je dan niet meer uh, gasten moeten hebben. Echt wel dingen die ertoe doen op die dag. Ja. Het is natuurlijk wel leuk voor de tv, maar ik denk ook, er moet wel meer rekening worden gehouden. Dan zie ik tien mensen in die studio zitten, en denk ik, oh toch, ja. Het zijn ook allemaal, ja, allemaal mensen. Het allemaal tot, maar goed, even terug naar het. Zandvoort, want we zijn hier tenslotte op ZFM. En jij bent natuurlijk inwoner van Zandvoort. Heb je misschien de afgelopen tijd eh, eh, dat je merkt dat je iets anders bent gaan doen of zo? Een bepaald ding in je dagelijkse nou, gebruik. Nou, wat mij het meest uh, verandert, dat is dat mondkapje. Ja, ja want ja, dat doe je op in de supermarkt. Ja, ja dat hoeft ja. je natuurlijk... Uh, ja, dat doe ik wel. Het, het, het, ja, of het hoeft, of ik doe het dus gewoon wel. Ja. En dat is meer omdat, uh, omdat ik vind dat ouderen beschermd moeten worden. Als hun zich er niet veilig bij voelen, als ik geen mondkapje op heb... Ja. Dan vind ik gewoon, dan moet ik het gewoon wel doen. Ja. En uh, over die bezoekregeling, ga je daar veel last van krijgen? Kreeg je nog wel eens twee mensen, bij twee ja, mensen over de ploen, kwamen, mijn kinderen komen en uh, ja, die moeten gewoon blijven komen. En daar blijf ik wel. De, de, trouwens heb ik een sleutel, dus ik <laughs> kan het wel weer komen. Ja, nee, maar dat... Maar geen vreemden. zijn vast wel, ja, geen vreemden inderdaad. Nee. Uh, je hebt ook wel veel mensen lang niet gezien. Ja, ja. Ja. ja, je hebt heel veel mensen lang niet gezien. Want ten eerste, je komt ook niemand meer tegen. Want iedereen, al, ja. alles is dicht. Dus je, je kan, je, je hele sociale leven ligt op z'n kop. Ja, zeker. Nou, over dat, uh, over dat sociale leven en die impact van die lockdown die nu al bijna een jaar duurt. Ja, echt, hoewel we het natuurlijk het die zomer even met de korreltje zouden moeten nemen. Maar ja, maar toch, toch al een jaar in deze druk. Uh, gaan we het zo nog meer over hebben dan uh, wat specifieker uh, over die jongeren, Maar eigenlijk ook. Heel algemeen, want het uh, treft ons allemaal. We gaan dan uh, weer eerst even naar muziek. En uh, ja, uh, wat verwacht je eigenlijk van de muziek, uh, deze uitzending? Om het een beetje... Nou, laten we het gewoon leuk houden, gezellig. Ja, Ja, gewoon ja. gezellig. Uh, uh, dat ja, heel we... gezellig. Ja, toch? Dat kan je wel <laughs> ja. aan uh, ons overlaten, laten, toch? Ja, ja inderdaad. Zo? Nou, dan uh, gaan we even naar muziek. Hier is Matty Rogers met Lydon. Maar eerst even deze kekke jingle. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In en jij, jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. Believe me now. If I told you I got caught up in a wave, almost gave it away. But you hear me out. If I told you I was terrified for days, that I was gonna break. van uh, oh, light on. Ja, altijd even de artiest netjes laten uitzingen. Dat heb ik uh, wel geleerd. Uh, en, uh, wat artiesten die tot de laatste moment nog ja. even zo... Uh, ja, deze door... was een beetje sneaky, Ja, ja de, deze kwam ineens. Dus, ja, dus, ja, ik... Wij dachten dat ze gestopt was, dus dachten ze van nee hoor. Nee, inderdaad. Nou, dat was Light on van uh, Maggie Rogers, die dus van uh, begin tot eind uh, volledig zingt. Ja, want ze begonnen ook meteen op seconde 1. Nou goed. Ja, um, ja. Joelle, jij hebt de, de, de, ik zit op dezelfde opleiding als jij doet journalistiek. En daar hebben we veel videoreportages de afgelopen tijd moeten maken. Een van de, die jij hebt gemaakt gaat in ieder geval over... Uh, daar heb je jongeren voor gesproken... over hoe zij de lockdown de afgelopen tijd hebben ervaren. Mm -hmm. En uh, ja, wat kwam je zo al tegen? Nou ja, je ziet vooral eigenlijk wat we al weten... dat het sociale leven echt is aangetast en dat door deze tweede lockdown... mensen daar nog best wel mee zitten. Maar ook juist heel verschillende dingen. Dat bijvoorbeeld, jij mag nog werken... maar ik heb dan een vriendin gesproken van mij, Sophie... die mag niet meer werken. En Want die werkte normaal in de horeca? Nee, zij uh, werkte... Uh, voor goede doelen. En die ging langs de deuren om uh, geld op te halen. En uh, op dit moment mag dat niet... maar ze zijn aan het kijken of het wel weer mag. Omdat, uh, ja, ja, ja... Voor gezorgd. welk goed doel was dat, als ik hem vraag mag? Uh, verschillende goede eigenlijk okay, goed okay. Dus ja, dat soort dingen. En uh, vooral het... het missen. En dat online onderwijs? Want de, dat doen de jongeren ook allemaal natuurlijk. Ja, uh, dat, uh, dat heb ik ook wel een hoop voor gehoord. Zo van, uh, we verwachten eigenlijk... We niet verwacht dat dit zou gebeuren. Als, als je kijkt naar mensen die einde van een examenjaar zaten... en we hadden gedacht, na de zomer is dat misschien wel over. Maar dat dus niet. En Heel veel mensen hebben er best wel moeite mee... dat ze eigenlijk niet fysiek mensen kunnen zien en vriendschappen kunnen aangaan... herinneringen kunnen maken... en eigenlijk gewoon een normale tiener zijn. Of tenminste, de Ja, veronten. Het is een groot, een groot gemis. Gewoon ja. een hiaat in je jeugd. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Er werd, het, werd, het werd eigenlijk... Sofie zei, er is gewoon een jaar van haar afgenomen eigenlijk. Ja. Zo voelt ja. zij het. Maar nou heb ik ook gehoord... dat de, waarschijnlijk de vakanties... niet doorgaan, zodat je mocht alles weer een beetje uh, normaal gaan worden, hopen we... dat ze dan, dan de vakanties niet doorgaan. Dus dat je de onderwijsuren weer kunnen ingehaald. ingehaald worden. Ja, heel goed. Ja, lijkt, nog Even ja. over dat, uh, dat onderwijs even door. Uh, jij hebt natuurlijk ook een kleindochter. Ik heb een kleindochter. Dus dat dochter. is de nog jongere generatie. Ja, zij is zeg maar. acht. Maar die, die heeft dus nu ook basisschool online. Ja, via Hoe gaat Zoom, dat? Via Zoom, ja. Is, we, normaal gesproken zitten ze van 9 tot 2 uh, op school... Ja. En uh, nu zitten ze van uh, tien tot uh, twaalf ja. uh, achter uh, de computer op het schermpje. En dan is het en, ook uh, nog maar de vraag of ze dat echt functioneel maken. Mm -hmm. En dan, ja, precies. En dan hoor ik alleen nog maar van, uh, hoe was het weekend? Heb je een leuk weekend gehad? En heb je zus? En heb je zo? Ja, ik denk, ja. ja, dat gaat allemaal van de tijd af. Het is inderdaad uh, een beetje passen en meten. Maar wat gaan die kinderen, die missen zoveel. Je krijgt... Volgens mij zo giga achterstand bij dit soort ja, kinderen. Dat denk ik ook. Zeker. Ik denk dat je straks een hele en daar eigenlijk twee generaties met echt een gat in een uh, ontwikkeling, ja. Uh, ja. maar wel gewoon doorgaat, want ze moeten allemaal door. Er worden geen studiejaren opgeschort, helemaal niks. Het, nee. het, het uh, gaat gewoon dus, uh, door, zoals, dus alsof het normaal hoop, is, hè? Ik hoop dat er gewoon bijles komt. Er was laatst ook in het nieuws heel veel. Er uh, zijn juist heel veel bijlesbedrijven ook gekomen, omdat ja. dit soort kinderen. Kijk, sommige mensen kunnen het online, maar sommige gewoon echt niet. Nee. En voor dat soort kinderen ja, zijn er dus nu ook bedrijven waar. Waardoor... Ja, inderdaad. En uh, in die gesprekken die je hebt gehad, uh, want naast al je vriendin van jou, uh, dan hoor je daar ook iets positiefs in terug? Dat mensen tot nieuwe dingen zijn gekomen? Nou ja, het, aan de ene kant is het zo van: ik zie dus een hoop mensen die uh, het juist niet zeg maar, fijn vinden dat ze dus de hele tijd binnen moeten zitten. Vanwege dat ze dan een beetje, zich, zeg maar, ja. Zeg maar, dat ze niet, zich niet vrij voelen. Maar daarnaast, als ik naar mezelf kijk, ik heb wel weer wat meer rust kunnen vinden een bepaalde... Je bent eraan gewend. Ja, dat ook wel. En het is ook vooral, je hoeft niet heen en weer te reizen. Dat is wel een pluspunt, maar voor de rest... Want hoe, hoe krijgen jullie nu les? Hoe doen jullie dat dan nu? Nou ja, wij hebben over het algemeen, dat verschilt nu een beetje. We zouden eerst, uh, voordat de lockdown kwam... zouden we twee dagen uh, online hebben en twee dagen op school... En ons nieuwe rooster zou twee dagen op school zijn en één dag online. En dan twee dagen om zelfstudie te doen. Dus ja, we weten nu ook nog niet hoe het verder gaat. Want... Het is uh, inderdaad sowieso. Voor de, dat is niet relevant uh, per se. Maar uh, de beginnen natuurlijk ook. In een jaar heb je ook altijd verschillende onderdelen. Natuurlijk, verschillende mm -hmm. blokken. En die worden nu ook totaal doormidden gesplitst. Omdat de ene helft nog wel volledig online uh, gegeven moet worden. En ook dus begonnen worden. Want het, de start van een nieuw vak is eigenlijk. Uh, vaak het belangrijkste en die kan nu uh, niet fysiek uh, worden geïntroduceerd. Nou, in ieder geval uh, genoeg stof uh, tot nadenken. Onderwerp van gesprek zal het zeker blijven. Yes. Ik hoop uh, zeker nog in een van de volgende weken... Uh, nog eens zo'n mogelijkheid te organiseren... dat we het er met elkaar over kunnen hebben. Want dat is het belangrijkste. In gesprek blijven, want alleen dan kom je nader tot elkaar. Uh, we gaan zo naar de eerste nieuwsflits van deze ZFM Lunchroom. We gaan eerst even naar lekkere muziek van Journey. Hier is Don't Stop Believing. met Don't Stop Believing. En dat brengt ons alweer uh, ruim over half twee. En dat is tijd voor de eerste nieuwsflits van deze set van van deze donderdag 21 januari. Want er is weer veel gebeurd. En uh, dat gaan we gedrie even uh, voorlezen. Maar ik begin. Uh, want dat uh, bepaal ik natuurlijk. Uh, <laughs> uh, allereerst. Uh, vanochtend uh, bereik, bereik, bereikte ons het nieuws... Ja, kijk, daar ga je dan. ...bereikte ons het nieuws dat de Champion-organisatie van veel sportevenementen, uh, ook vooral in deze regio... Alle sportevenementen schrapt tot 1 juni 2021. 1 Juno dus, daar is hij weer, 1 Juno. Uh, dit jaar opnieuw geen stand voor dus. En ook geen oer-ei-expeditie. Oer en een fietsvierdagen ook, maar uh, vindt ook geen doorgang. Uh, wel, het eerste evenement waar dan weer naar uit te kijken is... is die in de week van 16 tot en met 19 Juno. Uh, want dan vindt er waarschijnlijk weer een wandelvierdagen plaats... Uh, in Alkmaar, dat is ook een evenement die speciaal door Le Champion wordt georganiseerd. Ja, en uh, de reden dat ze al die evenementen tot 1 juni helemaal opschorten... is misschien wel te raden om gewoon de ongekende onzekerheid. En bij sportevenementen, eigenlijk bij alle evenementen, bij alle georganiseerde dingen... ja, moet heel veel georganiseerd worden. Dus dat is zonde als dat dan alsnog op het laatste moment afgeblazen zou moeten worden. Dus daarom is gekozen voor deze... Uh, ja, toch wel trieste optie, want dus de eerste helft van het jaar... is ook alweer wat betreft sportevenementen van de Champion... Uh, volledig leeg in de kalender. Uh, dan het volgende, Lucie. Ja, de horeca komt met uh, voorstellen voor uh, besteding corona-herstelfonds. In Zandvoort is vorig jaar een uh, corona-herstelfonds opgericht. En een flink deel van dat bedrag heeft de gemeente gereserveerd... om ondernemers te steunen in deze zware tijden. Zo'n 60 van het beschikbare budget... Heeft inmiddels een bestemming gekregen. En om het restant zo goed mogelijk te besteden. worden ondernemers gevraagd om met ideeën te komen. Behalve het gedeeltelijk kwijtschelden van leningen of belastingen. waarmee de liquiditeit kan worden verbeterd. worden ook zaken voorgesteld door de ondernemers. Zoals het bekostigen van initiatieven. als een lokaal kookboek. naar Haarens voorbeeld. en het initiëren van kooplokaal systemen. zoals een gezamenlijke webshop of klantenkaarten duidelijk is dat er heel veel mogelijkheden zijn... om het corona-herstelfonds te gebruiken. Om de, ja. uh, in de vervolggesprekken die uh, komen gaan... Zal, in een gezamenlijk, uh, zal gezamenlijk bekeken worden... wat wel en niet concreet kan worden gemaakt. Nou, uh, dat uh, blijft op de hoogte van. Dat uh, krijgt zeker nog een vervolg. Dan nog even als laatste nog wat uh, politiek nieuws. Joelle. Ja, want er zijn zorgen bij de, bij de GBZ en de VVD... Uh, de overhangende groen op meerdere plekken in Zandvoort vereist een nodige onderhoudsbeurt. En dat blijkt uit de vragen van de fracties en van de VVD en de gemeente aan Zandvoort. Volgens hen zou het groen en andere obstakels op de weg gecontroleerd moeten worden voordat het tot het mogelijke overlast kan gaan zorgen. Verder zou er beter gecontroleerd moeten worden op de toestand waarin meerdere bankjes zich verkeren. Velen zouden niet meer in goede staat zijn en een en op een andere manier een obstakel zijn in het openbare ruimte. Ook de strijd met de uh, <lacht> rolvuilcontainers ingezet. En daarvoor aange, aangewezen op plekken... zouden beter moeten worden gehandhaafd. De beantwoording van de vragen worden meegenomen... tijdens de eerste volgende raadsvergadering. Of voorafgaand worden ze beantwoord. Tot zover de eerste Niels Frits. Yes. Ja, yes. En jij... en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef het, beleef Dit is het ritme van Zandvoort. Nederlandse artiesten, dames en heren. Of nou, eigenlijk een Nederlandse artiestgroep. Casus met het nummer Walk on Water. En uh, ja, prachtig nummer om altijd te draaien. Zeker tijdens de ZFM Lunchroom. Tij zeker tijdens de middaguren. Want dan moeten we het altijd een beetje rustig aandoen met die muziek tonen. Uh, Lucy, over muziek gesproken. Je bent natuurlijk ook vandaag weer uh, mijn sidekick. Ja. En uh, we hebben ook weer een liedje van de sidekick. Nou, wat brengt dat uh, deze keer met zich mee? Nou, ik uh, kwam van de week een uh, nieuwe cd tegen van... Uh... Barry Kip is bij iedereen wel bekend als een van de B.G.s En deze 74-jarige uh, Barry Kip... Brengt, bracht op 8 januari zijn solo-album Greenfields uit. De okay. Kip Brothers Song. Want maar hij is dus 78? 74. 74, ja. Nou, ja. Nou ja wat knap dat hij dan nog zo'n album uitbrengt. Ja, ja, het is een groep die heel bekend was. Ze hebben heel veel nummers geschreven... Uh, inmiddels is uh, uh, Greenfield een ode aan zijn broers, die hij al, ver, alle drie al verloren heeft. Oh ja. En, uh, dus hij heeft, hij heeft een CD gemaakt met uh, alle, allemaal vrienden van hem uit ja. de muziek. En de daar wereld. heb jij een nummer uitgekozen? Daar ja. heb ik een nummer uitgekozen. En het nummer is van, uh, van uh, Barry Kip samen met uh, Keith Urban. Oké. Okay. En uh, we, we, Toen je dat nummer hoorde, want je hebt die hele cd uh, natuurlijk. Maar wat maakte dat je dit nummer uh, zo uh, aangreep? Uh, alle nummers grepen me aan. De, alle nummers zijn mooi. Die, want het zijn allemaal oude nummers die die opnieuw uitbrengt. Maar dan met een uh, bevriende artiest. En uh, het klinkt allemaal zo fragiel en zo herkenbaar. Omdat, ja, ze zijn allemaal op leeftijd, behalve Kiet Urban natuurlijk. Maar die zingt zo mooi. En daarom heb ik hem uitgekozen. Oké, okay, nou, dan zullen we anders maar gewoon uh, gaan luisteren. Draai lijken, je he? maar gewoon, want dan kan je Hier zelf... Hier is, uh, hoe heet het nummer eigenlijk? I've got a message for you. Juist. Van uh, Barry Gibb en Keith Urban. To talk to me. And Rory Gibb met I've Got A Message For You. In uh, samenwerking natuurlijk met Keith Urban. En uh, ja, wat uh, die stemmen, hè? Dat ja, is toch die wel... stemmen. Dat, dat, ik weet nog van vroeger dat het een hele krachtige stem was. En hij heel hoog kon. En nu, nu hoor je die fragiele stem dat bijna glas lijkt. Ik vind het zo mooi. Ja, ja, ja. ja Echt ik breekbaar. Maar, het ja. Uh, klinkt het ook wel goed bij jou, Joëlle? Ja, ik denk het wel. Ik, heb, ik had het nummer nog nooit eerder gehoord. Maar het is wel vibes, zoals met de muziek wat mijn moeders altijd allemaal liet horen ja. toen ik jong maar dan was, je moet waar... het aan je moeder vragen. Die weet ja. wel. Ja. Dat denk ik wel. Die, als je tegen je moeder zegt Beatrice. Ja, tuurlijk. Ja. De film Saturday Night Fever. En... Oh, ja. dat, daar zijn ook hele bekende nummers van. Ja, dat ja. is ook ja. allemaal ja. door ja. hem geschreven. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ja, het is weer uh, tegen... Oh, jij hebt uh, alweer, honger, te ja, ik heb ja. alweer honger Ja, ik heb alweer honger tegen het uh, einde van het uur. En dit keer is dat uh, kwart voor twee... Uh, is het tijd voor mijn favoriet onderdeel van de uitzending? Ja, nou ja, ik, uh, ik heb wat voor je uitgezocht. Ik denk dat je het wel lekker vindt. Het, zijn, uh, het is macaroni gratin met courgette. Nou, ik ga luisteren. Ja. Ik ga lekker bij zitten. Het, uh, ja, nou ja, je, ja. Uh, met je vader en moeder dan alleen Kan je het eten. Het is wel voor vier personen. Het is, uh, je hebt nodig 400 gram macaroni, één courgette, 200 gram gekookte hamblokjes, een half liter melk, 50 gram boter... Drie eetlepels bloem, 100 gram emmentaler geraspt, 150 gram gruyère, ook geraspt, en drie eetlepels paneermeel of broodkruim. Wat, wat, zeg, wat zeg je eigenlijk? Zeg jij geraspte kaas of gerapste? Zei ik Nee Nee, je zei het goed inderdaad, maar dat, wow. dat verbaasde me zo. Omdat wow. het, nee, maar niet per se jij, maar de meeste mensen zeggen, zeggen het verkeerd. Ja, en dan het is, is het soort normaal gaan klinken. Psycholoog hè? Ja. Dan heb je dat ook. Nee, dat, dat, dat zou ik echt niet kunnen, psycholoog. Nee, nee dat, maar dat is psycholoog. Ja, en... Ja, dit is ongeveer een. En, en kaas. En gras, Ja, dat is die S en die P, hè. Dat ja, is, uh, ja. Nou, zullen we verder gaan? Want dan ja, want ga hoe, hoe bereid je het eigenlijk? Nou, je doet de, de, de oven voorverwarmen op 180 graden. Je kookt de pasta beetgaar. Je snijdt uh, snijd de courgette in reepjes, blancheer ze één minuut in kokend gezout water en laat ze uitlekken. Meng de cuillère met de emmentaler en smelt de boter in een pan. Voeg de bloem toe en roer op het vuur tot een kruimelige rouge. Wat was dat laatste ja, woord? Ja, rouge. Rouge, wat ja, is dat? Ja, dat is een kruimelige roes, dat moet je eventjes roeren. Hè. Dat zie je voorzelf als je het maakt. Okay. Maar vandaag doe ik ben benieuwd. Blus al roerend met de melk en laat indikken. Roer er drie vierde van de kaas door. En breng op smaak met peper en zout. Nou. Meng de macaroni met de ham, de courgette en de saus. Doe ze in een ingevette ovenschaal. Dat invetten doe je met boter. Jammer. Oké. Okay. Boter. Ja. Ja. En bestrooi met de rest van de kaas. Zet twintig minuten in de oven en voilà. Nou, Het lekker. Het is wel even, zeg maar, ik zie ook de voorbereidingstijd en zo. Het is wel, uh, moet je wel even een, uh, een uurtje eerder beginnen dan normaal. Ja, duurt ongeveer een uur. Ja. En het recept is terug te vinden op uh, smulweb.nl. Ja, je favoriete site voor de beste recepten. Nou, ook deze keer weer hebben van we ervan al. genoten. Uh, wat ga jij vanavond eigenlijk eten? Dit zeker dan? Dit ga ik eten, ja. ja. Nou, lekker. Ik ja, ben ja, benieuwd, dit, ik hoor uh, graag van je Nee, hoe, jij, hoe uh, jij gaat dit ook maken thuis. Want... Oh ja, tuurlijk. Ja, en Joelle, jij gaat het ook maken thuis toch? Ja, tuurlijk. Ja, we gaan En dan, bellen allemaal maken we, en dan bellen, appen we morgen even. Oh, ja. dan gaan we dan gaan we en gaan we samen eten. Ja, gezellig, toch? Is die leuk? Ja, en iedereen die het gaat maken kan facetimen. die kan uh, bellen naar 061234567. Ja, <laughs> helemaal goed. We gaan weer even naar muziek. Ik denk dat je met je Tell me why you walk around with your head bowed You're know the kind to of blend into the crowd And I think that you look better in yellow Girl of the future, black doesn't suit you And I hope it's not to do with your fellow Why you've painted your eyelids black and thrown out all your clothes And I think that you look better in yellow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 En Sylvester, uh, I think that you look better in yellow. Nou, dat is nog maar de vraag. Uh, maar goed, dat was in ieder geval weer een muziekje. Uh, op deze 7 lunchroom, natuurlijk. We hebben nog een heel uur uh, in het vooruitzicht. En uh, daar gaat staat weer van alles te gebeuren. Ja. We bespreken natuurlijk met, uh, met jou als luisteraar en hier uh, gedrieën in de studio het opmerkelijke nieuws uit onze badplaats. Um, uit de rubriek van de de Courant met oog en oor de badplaats door. Uh, we hebben nog een bijzonder nieuwtje over de Dakar Rally. Dat staat misschien bij uh, de luisteraar wel bekend. Is natuurlijk eigenlijk ver, ver van ons weg, maar dat krijgt dit jaar toch een speciaal Noord-Hollands tintje. Straks daar meer over. Uh, we hebben natuurlijk nog een nieuwsflits om half drie. Uh, met, het, uh, met ook daaraan sluitend een weerbericht. Dus uh, wil je weten of die wind gaat liggen. Dan moet je zeker blijven luisteren. En uh, dan stormen we door naar het uh, volgende onderwerp. In de tweede uur is dat dan alweer bellen we met uh, Rens van Jongerenwerk Zandvoort. En uh, zij organiseren de laatste tijd steeds vaker buitenactiviteiten... met kleine groepjes jongeren uh, overdag... om uh, toch nog wat uh, tijdsbesteding te hebben zo... Uh, en uh, om dat sociale contact toch nog uh, een beetje uh, te besteden. Uh, dus dat is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief... waar we aandacht aan willen vragen. En daar willen we natuurlijk ook alles van weten... Dat straks. We hebben natuurlijk ook nog de artiest van de dag. En alles wat verder ter tafel komt, uh, bespreken we natuurlijk ook nog hier. Alles is bespreekbaar in de ZFM Lunchroom. Heb je zelf nou ook nog een suggestie? Dat kan natuurlijk altijd redactie Je kan ons via Facebook bereiken. Of even bellen naar de studio, hè? 023 573 0393. Daar kan je ook je voorzoeknummer insturen. Dus mocht je eens denken van dit is helemaal niet mijn muziek het afgelopen uur. Dan kan je zeker daaraan bijdragen om daar wel iets moois van te maken. Nou, hartstikke goed. Uh, Lucy, hebben we zin allemaal in het volgende uur? Nou, ja, echt wel. Dus kom maar op. Ja, toch? En uh, ja, er staat nu weer een, een, een nummer klaar. En ik praat het een beetje vol. Dat merk je misschien wel. Uh, <laughs> omdat we iets ruim in de tijd zitten. Maar hier is Taylor Swift met uh, Willow uit haar uh, nieuwste album. Mooi nummer trouwens. Heel mooi. Ja. I'm like the water when you zit, But you cut through like a knife. And if it wasn't, no.